9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 verslaggever Wilco Boom... over het politiek overleg over de begroting het kabinet... heeft laten weten door oppositie niet nodig te hebben. En ook de laatste uren zijn er in Egypte weer doden gevallen. Ja, onder andere militairen. Dat hoort u nu in het NOS Journaal met Mark Visser. Ja, bij een raketaanval op een politieconvooi in de Sinaï-woestijn zijn 24 Egyptische politieagenten om hen gekomen. Drie agenten raakten gewond. Agenten waren in busjes onderweg in de onrustige grensregio bij Rafah toen ze onder vuur werden genomen. Volgens veiligheidsfunctionarissen zitten militanten achter de aanval. In de Sinaï is het onrustig sinds president Morsi vorige maand werd afgezet. Bijna dagelijks zijn er aanslagen. Nederlandse treinen worden niet extra in de gaten gehouden. Ondanks het bericht dat Al-Qaeda van plan zou zijn aanslagen te plegen op spoorlijnen in Europa. De Duitse krant Beeld schrijft dat op basis van een door de Amerikaanse veiligheidsdienst NSE afgeluisterd gesprek tussen twee topmannen van Al-Qaeda. Duitsland houdt rekening met bomaanslagen op treinen, maar ook met sabotage van een spoor, bovenleiding en tunnels.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 Vandaag begint de nieuwe Nederlandse tv-zender Fox met zijn uitzendingen. De zender van mediamagnaat Rupert Murdoch gaat vooral films, series en sportprogramma's uitzenden. En richt zich op een publiek vanaf 12 jaar. En vooral de dagelijkse live sportprogramma's moeten het grote publiek trekken. En daarvoor heeft de zender bekende gezichten als Twan van Peperstraten en Jan van Halst aangetrokken. De programma's kunnen alleen via digitale televisie worden bekeken. Fox bezit sinds vorig jaar de voetbalrechten van de Eredivisie. Het buiengebied trekt in de loop van de dag van west naar oost. Vanmiddag klaart het in het westen op. In het oosten gebeurt dat vanavond en het wordt een graad of 20. Vanaf morgen is het een paar dagen droog en vrij zonnig. De temperatuur stijgt naar 22 tot 28 graden. Hoe is het op de weg bij de AWB en Winnerhard? Het wordt allemaal minder en gelukkig ook met de files Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat tussen Afriet, Haarlem, Zuid en Knopend Bad Hoeverdorp 4 kilometer file. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen staat tussen Elde en Knopend Ressen ook 4 kilometer file. Laatste nieuws uit Egypte krijgt u zo dadelijk.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 Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Is eventjes bellen. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Oh. Um, meneer Rutte, Lara Rensie hier van het Radio 1 Journaal, het NOS. Uh, we vragen ons af hoe het met u gaat. We hadden net een enigszins verbouwereerde D66-leider aan de lijn. Ja, want die kreeg een telefoontje van minister Dijsselbloem van Financiën. Die belt wel uh, trouw. Verbazing bij Pechtold, want dit was de mededeling elkaar in september bij Prinsjesdag wel weer. Het was voor mij verbazingwekkend, want uh, zoals u weet, vlak voor het recess hebben we geprobeerd om met name op de gebieden van onderwijs en kindregelingen, waar het kabinet uh, bij de kindregeling nogal wat bezuinigingen voor ogen heeft en bij onderwijs helaas ook. Om te kijken of de steun van onder andere D66 ertoe toe zou kunnen leiden dat deze plannen zouden worden bijgestuurd. Dat is toen mislukt. Uh -huh. uh, het kabinet wilde toen in het recess, in het begin van het recess, met ons doorpraten. Daarvan hebben wij toen gezegd ja. De kans dat jullie met een beter bod komen, lijkt ons gering. Denk nou maar eens eerst rustig na over hoe jullie samen, VVD en PvdA, die 6 miljard die men toe van plan was, te gaan bezuinigen in vullen. Uh, en we zien elkaar half augustus uh, terug. Nou, half augustus heb ik een telefoontje gekregen. Uh, het is niet nodig. Pecht tot, enigszins teleurgesteld. Maar hij is nog steeds bereid om door te praten. Ook al liggen de wensen ver uit elkaar. Ik denk dat op dit moment, het seizoen is nauwelijks begonnen. Ik bedoel, ik denk dat het hard nodig is richting Prinsjesdag. Het had veel eerder gemoeten. Er moet nu, los van al die miljarden die de mensen onder oren vliegen... er moet breed in de Kamer gekeken worden naar hoe helpen we dit land uit de crisis. Ja, u bent te bellen, meneer Pechtold. Dat is duidelijk. Zeker. Wilco Boom in Den Haag. Uh, Wilco, uh, uh, je zou kunnen denken dat het kabinet overleg met de oppositie niet meer ziet zitten. Klopt dat? Nou, niet meer die zitten is een groot woord... maar er is binnen de kabinet wel de conclusie getrokken... dat het niet heel erg veel zin meer heeft, hoor. Want uh, de wensen liggen enorm ver uit elkaar. In kabinetskringen wordt uh, gezegd dat uh, D66... Uh, voor een miljard aan wensen op tafel heeft gelegd. Nou, het kabinet moet 6 miljard extra bezuinigen... Uh, dus je, het laat zich raden dat dat uh, bijna niet te overbruggen is. Dus het kabinet denkt nu van, nou nee, ja, laten we maar eens even kijken hoe dat straks gaat als de plannen door de Tweede Kamer zijn. Want daar heeft het kabinet natuurlijk een meerderheid. En dan zien we wel wat er in de Eerste Kamer gebeurt, waar, waar het kabinet uh, een uh, simpel minderheidskabinet is. Hmm, maar is dit nou spel, Wilco, of misschien wel hoogspel? Want uiteindelijk heeft het kabinet de oppositie toch nodig straks in de Eerste Kamer. Um, nou ja, het, het is spel en knikkers, uh, want het gaat natuurlijk ook over de inhoud. Het kabinet is uh, overtuigd van de eigen koers... En wil natuurlijk voor een meerderheid uh, heus wel wat wa water in de wijn doen in de richting van de oppositie. Op haar beurt uh, stelt de oppositie hoge eisen in de hoop dat die ingewilligd worden vanuit de wetenschap. Dat ze in de Eerste Kamer nodig zijn en mm. dat ze dus uh, ook, ook, ook gewoon een, een machtspel spelen. Ja. En dat doet het kabinet natuurlijk ook. En de uitkomst is best onvo onvoorstelbaar, want het is nog niet zo lang geleden dat uh, de CDA-fractie in de... Eerste Kamer anders stemde dan de CDA-fractie in de Tweede Kamer toen het ging om de koopzondagen. Dus het is helemaal niet uh, in alle zaken uh, zo dat het van tevoren zeker is dat um, voorstellen van het kabinet die de steun in de, in de Tweede Kamer van de oppositie niet krijgen, dat dat in de, in de Eerste Kamer ook zo zal gaan. En daar, en daar denkt het kabinet natuurlijk ook aan. Ja, dan wordt het toch een vraag van hoeveel po politiek wordt daar natuurlijk bedreven in de Eerste Kamer? Uh, dat wordt inderdaad de vraag. Uh, en zoals, zoals ik net al zei, het CDA heeft al een keer laten zien... dat het op um, een voor die partij belangrijke kwestie in de Eerste Kamer anders stemde dan in de Tweede. Uh, en dat laat zich dus ook niet, zo voor, uh, niet voorspellen. Het is wel duidelijk dat, het, uh, dat er voor het kabinet heel erg veel uh, aan vast zit. Uh, bijvoorbeeld kort voor de zomer werd in de Tweede Kamer... Uh, de pensioenplannen van het kabinet aangenomen. Dat gaat om een, een bedrag waar 3 miljard mee gemoeid is. Ja, Als dat het uh, in de Eerste Kamer straks niet haalt... in de Tweede Kamer stelde, stemde de hele oppositie tegen... Ja, dan heeft het kabinet wel meteen een enorm financieel probleem. Dus het, is, het wordt echt spannend het komende half jaar tot, uh, tot, het, uh, tot de kerst... Uh, en dan, dan wordt echt duidelijk of het kabinet op cruciale punten in die Eerste Kamer de steun kan krijgen uh, die ze nodig heeft. En uh, ja, het laat zich niet voorspellen of dat ook echt gaat gebeuren. En de begrotingsbesprekingen anziegen uh, binnen het kabinet, want je had het al over de knikkers. Dat zijn er veel, 6 miljard in totaal moeten ze bij elkaar sprokkelen aan extra bezuinigingen. Wordt dat uh, een moeilijke opgave denk je? Nee, dat valt heel erg mee. Zo moeilijk als de verhouding met de oppositie is, zo uh, gemakkelijk gaat het eigenlijk in het uh, kabinet. Ze hebben afgesproken we gaan 6 miljard extra bezuinigen en eigenlijk zijn ze het daar op hoofdlijnen al helemaal over eens en dan zijn ze al helemaal uit. Dan moet je onder andere denken aan het verlengen van de nullijn voor de beloning van de ambtenaren, uh, belastingtarieven die niet geïndexeerd worden, een extra bezuiniging op ministeries intern... Uh, uitstel van lastenverlichting voor het bedrijfsleven en nog wat punten. Alles bij elkaar zijn ze al een heel eind in de richting van die 6 miljard. Uh, vandaag komen premier Rutte en uh, vicepremier Asscher... en de fractievoorzitter Samsom en Zeilstra voor het eerst weer bij elkaar... voor het reguliere coalitieoverleg. En dan beginnen morgen de begrotingsraden. En die zijn tot en met volgende week. En de verwachting is eigenlijk dat ze daar uh, vrij gemakkelijk uit gaan komen... Um, grote vraag is alleen nog hoe ze dat gaan doen met de koopkracht. Het repareren van de koopkracht voor mensen die er uh, veel op achteruit gaan. Want dat is iets wat de Partij van de Arbeid natuurlijk wil. En ze gaan een stimuleringspakket voor de economie afspreken. Daar spelen de woningcorporaties een rol in. Daar zal ook uh, energie uh, wordt daarbij betrokken. Energiebezuinigingen, uh, renovatie, nieuwbouw. Nou, hoe dat in elkaar steekt, dat is nu nog vaag. En dat is iets wat de komende weken duidelijk moet gaan worden. Goed. Wij houden het in de gaten. Samen met jou, Wilco Bom, vanuit Den Haag, dankjewel. Twaalf minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Al-Qaeda zou plannen hebben om aanslagen te plegen op het spoor in Europa. Duitse krant Bild schrijft dat. Correspondent Wouter Meijer vertelt op welke bronnen de krant zich baseert.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 Meijer vanuit Berlijn over het bericht waar Bielt vanochtend mee kwam. NS laat weten dat er geen extra maatregelen rond de spoorwegen in Nederland zijn getroffen. Erwin de Hart heeft uh, de laatste verkeersinformatie voor, uh, voor u. Um, We vragen ons nog steeds af, Erwin, hoe gaat het in het zuiden op de A50? Nou, daar gaat het hartstikke goed. Uh, er was eerder vanochtend was een vrachtwagen met aanhanger... door de middenberm gereden bij Knoopend Ewijk. Dat is allemaal opgelost. Het enige wat daar nog van over is, is een file op de A325 richting Nijmegen... tussen elster Knopend Ressen van 3 kilometer. De langste file op dit moment van de vier die er staan... is op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knoopend Badhoevedorp 4 kilometer. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. We hoorden het net al even. Volgens de laatste berichten uit Egypte... zijn er een uh, aantal agenten omgekomen in de Sinaï-woestijn. Contact nu met uh, Cairo, Joris van der Kerckhoff. Onze verslaggever is daar. Joris, wat weet jij inmiddels daarover? Nou, dat het om 24 uh, agenten gaat. Vier uh, uh, mensen, islamisten, uh, bewapende mannen... Uh, daar in de woestijn, die uh, hebben die agenten uh, tegengehouden. En uh, zijn ze uh, dood uh, gaan schieten. Zo zijn de berichten in ieder geval uh, nu. Uh, sinds uh, het... Op het moment dat uh, eh, Moussi is, uh, is afgetreden, hier op 3 juli in, uh, in Egypte... is het aantal geweldsincidenten daar in de woestijn is, uh, is toegenomen. Er zijn de afgelopen dagen wel meer mensen uh, doodgeschoten. Wel meer agenten ook, uh, ook doodgeschoten. Aanvallen op, uh, op militairen uh, ook. Maar zoveel in één keer, uh, dat is de afgelopen dagen uh, nog niet gebeurd. En nu dus wel. Het is niet bevestigd. Uh, maar als er berichten zijn over hoe het dan uh, gegaan is... Dat, die agenten, dat het busje met die agenten aangehouden is... en dat er in het wilde weg uh, geschoten is... dan zou je je kunnen voorstellen in geval, uh, dat er in ieder geval heel veel doden gevallen zijn. Hoeveel er dan uh, exact gevallen zijn, uh, nou ja, dat, daarvoor is het wachten ja. op de bevestiging. Ja, precies Joris. En het komt natuurlijk ja, ongelukkig moment. Ja, Het is altijd ongelukkig natuurlijk, maar je vertelde eerder vanochtend nog... dat het relatief rustig was. Ja, dat, dat gaat dan in dit geval om de demonstraties rondom Cairo, bijvoorbeeld in het zuiden in Alexandrië. Die demonstraties zijn relatief rustig verlopen. Je hebt wel die bloedige aanval op arrestanten die gebracht werden naar een gevangenis. Uh, daar zijn waarschijnlijk 38 mensen bij, uh, bij, bij om het leven gekomen. Maar de demonstraties zelf, uh, die, die waren uh, relatief rustig. Ja, en dan zijn de aantallen, ja, je zegt het zelf al... Uh, je kunt je er eigenlijk zo weinig bij, uh, bij voorstellen. Zoveel arrestanten die dan in één aanslag of één aanval om het leven komen. En uh, aan de andere kant, uh, in de Sine-woestijn... die 24 agenten die dan uh, doodgeschoten uh, worden. De verwachting is niet... dat die uh, agenten doodgeschoten zijn... door mensen die bij de moslimbroederschap echt uh, direct uh, horen... maar dat het, dat het uh, islamisten zijn die uh, verwacht hadden... dat ze onder Moersi een aantal uh, uh, dingen makkelijker konden gaan, uh, gaan doen... in de regio waar, waar ze wonen... waar ze ook meer onafhankelijkheid zouden, zouden kunnen krijgen. Ja, op het moment dat Moersi dan, uh, dan weg is... willen ze in ieder geval aan de uh, regering laten weten... die er dan nu zit, de interimregering en, uh, en de legerleiding... dat er wel degelijk rekening met ze gaat. Uh, moet worden. Een bloedige rekening in dit geval, dus uh, waarschijnlijk 24 doden onder die uh, agenten. Joris van der Kerkhof met het laatste nieuws uit Egypte. Het nieuws uit Egypte gaat ook over de koptische kerken die afgelopen dagen het doelwit waren van uh, boze moslims. Kerken werden in brand gestoken omdat de moslims vinden dat de kopten te veel de kant hebben gekozen van de nieuwe leiders in het land. Maar tegelijkertijd zijn er, met name in Cairo, ook groepen moslims geweest die ervoor gezorgd hebben dat de kerken juist werden gespaard. In veel kerken was het gisteren onmogelijk om een dienst bij te wonen. Bijvoorbeeld bij de Evangelisch-Coptische Kerk bij het Tagierplein. Joris van de Kerkhof was daar, samen met de voorganger Faouzi Wahib Gawiel. Zo, daar lopen we naar de plek waar hij had gestaan als er een dienst was geweest. En wat zouden ze dan, als je hier de papieren had neergelegd op de katheter... en naar de mensen had gekeken, hier in de kerk... Wat zouden dan de eerste woorden zijn geweest? I would say the beasts of the Lord will be with Egypt today and tomorrow. Vrede is met u. God is van iedereen en zijn armen gaan meteen wijd, alsof hij aan het uh, preken is. The Lord of the Universe. Geen dienst is er vanavond omdat er bij deze kerk in de buurt van het Tahrirplein moeilijk te komen is. Our church is strategically very close to the Tahrir Square, so there is many army tanks. And military force and police forces. Maar de militairen zorgen er daarmee ook voor dat uw kerk beschermd wordt. Militairen beschermen Egypte. Yeah, ja, Egypt. yeah, heel Egypte? Ja, heel Egypte. 60 kerken zijn er aangevallen de afgelopen dagen door moslims. Er zouden er hier in Cairo nog zes bij hebben kunnen komen, maar die werden beschermd. Hoe werkte dat? Thanks to the good of our Muslim citizen uh, here, some of the churches was protected by Muslim. Die maak een groep rond de kerk. Wanneer de radicalen komen, moslims stoten voor ze, zodat de radicalen moeten gaan terug en niet de kerk branden. Ja, dat die kerken uiteindelijk niet aangevallen zijn, dat ze beschermd zijn door moslims, dat geeft hem wel vertrouwen in hoe het in het land verder gaat. We geloven zo veel in de Egyptische mindset. Positieve woorden over moslims die de christelijke kerken beschermen. Maar hij gaat helemaal los als het gaat over de moslimbroederschap. Die mensen die hebben de democratie misbruikt om macht te krijgen. Om de macht uiteindelijk te misbruiken. Don't use the democracy to get into the top of the power. And once you are there, you cancel everything else. En als ik dan vraag dat de militairen hetzelfde doen nu. Military is dealing with violence, shot, weapons in the street. Any in the world will do the same. Dan is het toch allemaal anders, want de militairen moeten zich verdedigen. The is By killing people? No, killing We We En het leger doodt geen onschuldige mensen. But yes, if you have to shoot somebody, about to shoot you. Als iemand jou wil doden, dan is het gerechtvaardigd om zelf te doden. That's okay. Aan een sleutelhanger hangt een kruis over zijn witte blouse en op die blouse links op zijn hartes, zit een button. Mooie button. Thank you. What is That's it about? Een vlag van Egypte. Een button van Egypte. Do I trust in Egypt? Or let me say I love my people. I love the Egyptian and I know that sound mind of the Egyptian is far greater than the violence and the hate in the egyptian hearts. Hey, vertrouwen in Egypte, hij heeft vertrouwen in het volk. Het land is groter dan het geweld. Uh, usually we sing praise to God. De grote drum stelde, daar staan boksen die hadden vandaag gebruikt kunnen worden. Ja, Allah, kam ant azim. How great our God is. That is what we will sing tonight. God is groot. Zegt ook hij. Go en dan de laatste woorden die hij had kunnen spreken als er vandaag een dienst was geweest. Put your trust in God, be a good citizen, and God will do the same. En vertrouwen in God. Hij zorgt voor de nodige verandering. God will do the change. Hij zorgt ervoor dat uiteindelijk alles weer goed komt. Thank you, thank you so much. De voorganger van de koptische kerk bij het Tahrirplein in Cairo, Faouzi Wahib Ghawi. Straks hoort u hoe lastig het is om een woning te vinden in Parijs. Tenminste, een betaalbare woning. We get it almost every night when Was dat. Het is vijf minuten voor half tien. We nemen u nog even mee naar Parijs. Maar zoals zei het al, Parijs kent een chronisch gebrek aan betaalbare woningen. Zo'n 30.000 tot 40.000 gezinnen staan op de wachtlijst voor een huis. Het gevolg, mensen gaan onderhuren of wonen in gekraakte of leegstaande panden. Of hele gezinnen wonen bij elkaar, omdat ze geen eigen huis kunnen vinden. Dat deed onder andere Mahmoudou Diaby... Frank Renaud mocht bij hem thuis aan de rand van Parijs even rondkijken. Nou, we lopen een kleine gang in en komen hier bij een eerste slaapkamer. Hier is Place de Hébergente met zijn mari. Twee stapelbedden erin. En daarnaast. Ja, het is een klein appartement in het noordoosten van Parijs waar we nu lopen. Twee slaapkamers dus met stapelbedden erin. Het ziet er allemaal redelijk normaal uit. Maar met hoeveel mensen woont u hier? Die. Tien mensen. En hoe is de samenstelling? Het zijn twee families. Dus ik en mijn Ik slaap er met mijn gezin. Ik heb zelf twee kinderen en een vrouw. En dan slaapt er nog een ander gezin in. Ik woont hier ook met vier kinderen in totaal. Waarom woont u nou? zo ontzettend op elkaar, want heeft u zelf geen huis kunnen vinden in Parijs? Ik heb echt alles gedaan, ik heb alle procedures doorlopen, ik ben uit het gemeentehuis geweest, ik ben naar hulporganisaties geweest, iedereen probeert me te helpen, maar er is gewoon geen plaats. Ik probeer het al sinds 2010 inderdaad. En ja, sindsdien hebben we dus niet zelf een huis gevonden. Het lukt maar niet. Nou onderzoek van het INSEE, dat is het officieel statistisch bureau van Frankrijk... ...heeft uitgewezen dat er in Frankrijk... 1,4 miljoen woningen overbevolkt zijn. Dat betekent dat er meer mensen wonen in een huis in een appartement... dan waarvoor dat huis bedoeld is. Het gaat om meer dan 5 miljoen mensen die ze wonen... met te veel mensen op een kamer of in een appartement dus. Dat is bijna 10% van de bevolking. Aan de afgelopen jaren is de situatie wel verbeterd... Behalve in Parijs en omgeving. Daar is het al bijna 15 jaar steeds slechter aan het worden. Elk jaar weer. In Parijs woont één op de vier gezinnen in een te klein huis of een te klein appartement. Anissa Sani werkt bij de DAL. Dat is een hulporganisatie voor mensen die huisvesting zoeken in Parijs. Mevrouw Dani, waarom verslechtert die situatie in Parijs alleen maar? Omdat de bevolkingsdichtheid hier ontzettend groot is in Parijs. Ja. En de, de, de wouw, woningbouw houdt daar geen gelijke pas mee. Dus er is dus gewoon feitelijk een tekort. Maar de regering die doet er toch heel erg van aan. De regering van de socialistische president Hollande heeft gezegd dat ze meer huizen willen bouwen. Ze willen de huren laag houden. Ze doen veel. Ja, het probleem is dat er een deficit de constructie depuis de Seconde Guerre We wachten eigenlijk nog steeds op het resultaat, zegt. Want hij heeft wel veel beloofd, maar er gebeurt nog steeds weinig. En sinds de Tweede Wereldoorlog is er in Parijs eigenlijk al een woningtekort. En dat is nooit ingehaald. Vu dat is, het is investisseurs natuurlijk een crisis ook en er zijn weinig investeerders die nu in woningbouw willen investeren. En dan ligt het er ook nog aan wat voor soort huizen er natuurlijk gebouwd worden. Of dat betaalbare woningen zijn of bewoningen ja, voor de bovenste laag, de rijkste laag van Parijs. Ik heb de bedden gezien en u zei daar slaapt een vrouw, daar slaapt een. kinderen ook slapen. Waar slaapt u zelf? Ik in het salon. Met, uh, le, le petit okay. Hij slaapt zelf in de woonkamer elke nacht en hij wijst nu op een kleine matras die hier in de gang rechtop staat. Want plaatsen in de slaapkamers is er niet meer. En waar is het om? Er staat een tafel, twee banken, dat is eigenlijk redelijk vol voor die tien mensen. Uh, le fauteuil l'autre muur, een seconde muur Ik schuif de banken eigenlijk op, zeg een stuk leg ik de matras daarachter en dan lig ik ook nog een beetje beschut. Dit is geen makkelijk leven met tien mensen en uh, zoveel kinderen in één huis. Uh, vraiment, tous les jours c'est la galère. Tot de dag, ik kan hier twee, drie dagen zonder Het is verschrikkelijk, zegt hij. Het is heel erg, want we zitten met gewoon veel te veel mensen in een klein huisje. Er zijn soms wel dagen achterin dat ik niet eens aan slapen toe kom. Omdat het gewoon te lawaai is met de kinderen ook en zo. En dat doe ik geen oog dicht. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, donc comme ça. Onze correspondent Frank Genoud aan de randen van Parijs, daar rondkijkt rondkeek bij Mahmoudou Diaby. Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Caro neemt het over op Radio 1. Wouter Kürbenshoek is hier al enigszins met een maandagochtend-humeur. Of komt het ergens anders door? Nou ja. Daar zouden we het toch niet meer ja. over oh, hebben? Oh, is iets met voetbal, hebben. ja. Ja, bij, ja bij, bij, wat ga je doen? Ja, bij kickboxer Bader Hari zijn thuis verboden middelen aangetroffen: doping. En dat blijkt uit onderzoek van Caro's brandpunt reporter. Straks horen we meer details daarover. En vanmorgen werd bekend dat twee Nederlanders zijn opgepakt aan de grens uh, met, uh, tussen Turkije en Syrië. En we praten met één van hen, But Wiggers, vanuit zijn cel. Hij okay. mag blijkbaar een telefoon hebben. En dan horen we waarom ze daar waren, wat ze er deden en waarom ook ze zijn opgepakt. Dus dat allemaal in KRO Goedemorgen Nederland. Dit is Radio 1. Is het NOS-journaal, Mark Visser. Bij een raketaanval op een politieconvooi in de Sina-i-woestijn zijn 24 Egyptische agenten om het leven gekomen. Drie agenten raakten gewond. Agenten waren in busjes onderweg in de onrustige grensregio bij Rafa... toen ze onder vuur werden genomen. Volgens veiligheidsfunctionarissen zitten militanten achter de aanval.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 Turkije heeft een van de twee Nederlanders die gisteren werden vastgezet vrijgelaten. Wouter Körpersoet uh, had het er net al over. Het gaat om een Nederlands-Syrische vrouw uit Delft. Ze verwacht dat de andere Nederlander, een journalist, ook snel wordt vrijgelaten. De twee werden opgepakt toen ze Syrië via een smokkelroute verlieten en terugkeerden in Turkije. Zometeen dus meer erover. In India zijn bij een treinongeluk zeker 15 doden gevallen. Een groep pelgrims stak het spoor over toen de trein voorbijreed. Volgens ooggetuigen reed de machinist daarbij veel te hard. En dan nog het weer. In de loop van de dag klaart het in het westen op. In het oosten gebeurt dat pas vanavond. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen is het een paar dagen droog en vrij zonnig. De temperatuur stijgt naar 22 tot 28 graden. En nog steeds is er verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Maar twee files. Allereerst op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knopend Badhoevedorp, 3 kilometer. Op de A325, Arnhem richting Nijmegen, staat het vast tussen Elst en Resse, Gedurende 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Bouter Körpershoek. Doping gevonden bij kickbokser Badr Hari. Nederlanders opgepakt in grensgebied Syrië, Turkije. De Indiaanse politie gaat letterlijk over lijken en het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Marielle Weers is vanmorgen in Biddinghuizen. Waar de Wegenwacht klaar staat om gestrande Lowlands-reizigers weer veilig naar huis te laten rijden. De reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.kro.nl Tijdens een doorzoeking in het huis van kickboxer Badr Hari... heeft de politie vorig jaar doping aangetroffen... die op de lijst van verboden middelen staat. Dat onthult het KRO-televisieprogramma Brandpunt Reporter. Goedemorgen, Dirk Baijens. Goedemorgen. Je bent verslaggever bij Brandpunt uh, Reporter. Uh, om welke verboden middelen gaat het? Nou, Het is een behoorlijke partij. Het gaat uh, onder meer om uh, de middelen klomiet... Tamoxifen. Er uh, uh, uh, dus waren ook pijnstillers bij, maar er waren diverse anabole uh, steroïde middelen. Uh, en als ik er eentje uh, uitpik die echt bijzonder is, is het ja. het middel uh, Anapolon. Um, um, dat wordt gewoon aangetroffen in uh, de keuken van uh, Badahari. Wat, wat, is dat, wat is dat voor middel? Dat is een, uh, uh, eigenlijk een van de sterkste uh, anabole steroïden... Die, de, die je op de markt kunt krijgen, op de illegale markt. En het is, met name is het, is het, is het uh, uh, uh, nadelig voor de gebruiker, uh, gevaarlijk dus... Uh, uh, omdat het agressie kan opwekken. Dat hebben... is dus wel interessant in verband met het dossier, dus, waar het nu allemaal om gaat. Nou, kijk, wij, bij uh, Brandpunt Reporter, uh, uh, hebben uh, uh, deze middelen ook voorgelegd aan de dopingautoriteit. En kijk, het is natuurlijk al, uh, we hebben dat vorig seizoen, Elisa Bergman en ik, uh, uh, hebben dat al laten zien bij Brandpunt Reporter. Dat het eigenlijk schikbarend is hoe gemakkelijk die middelen uh, te verkrijgen zijn in sportscholen. En je ziet nu hier ook weer een behoorlijke partij uh, in de woning van baden Ja. liggen. Uh, anabole steroïden. wat doet dat voor... Voor een kickboxer? Hoe, waar, waar... Nou ja, kijk, je kan spiermassa daarmee opbouwen. Je wordt er uh, gewoon heel breed van uh, he, en, gespierd. Extra zuurstofopname uh, kun je aan denken. Er zitten ook maskeringsmiddelen bij om, uh, om te verhullen dat je dat soort producten gebruikt, natuurlijk. En uh, ja, het is, het is, uh, uh, ja, de gebruikers zal wel eens een motivatie hebben om daarmee aan de slag te gaan. Want ze worden er wel bewijsbaar beter en sterker door? Uh, dat is in ieder geval dat uh, wel de is, uh, bedoeling. Dat is de bedoeling, laat het zo zeggen. Wordt er zo slecht op gecontroleerd of jij weet... dat dat blijkbaar gewoon gebruikt kan worden? Omdat de politie het eigenlijk pas ontdekt. Nou, dat is niet in dat wereld uh, gebruiken dat je gewoon in dopingtest ondergaat. Kijk, We moeten natuurlijk wel uh, uh, uh, stellen dat we uh, hier zien in de politiedocumenten... dat het gevonden is in het huis van Badahari. Dat is nog even iets anders dan dat natuurlijk. het gebruikt is in de wedstrijden. Uh, kijk, wij doen uitgebreid onderzoek naar uh, uh, het leven van Badr Hari... en met name ook uh, uh, de gebeurtenissen voor de Sensation White uh, editie 2012. We komen nog met een programma, een uitgebreide reconstructie daarover. En uh, nou ja, alle, alle achtergronden spelen natuurlijk een rol. Maar met name die agressieopwekkende uh, anabolen... Ja, uh, we weten me. allemaal waar het om gaat. Het gaat om een mishandeling daar tijdens het ja. dansfeest van uh, Zakenman Koen Everink. We zijn allemaal benieuwd zeg maar, welke omstandigheden daar een rol hebben gespeeld. En dit zou zomaar weer eens een belangrijk iets kunnen zijn. Kunnen zijn. Uh, is er al gereageerd uh, door Badr Hari zelf of door zijn advocaat? We hebben uh, meerdere malen vragen gesteld aan de advocaat van Badr Hari. En uh, zij heeft ons gemeld dat het... Uh, eigenlijk in bezit was van derden... en dat het ook gemeld zou zijn in het politieonderzoek. Dus het zou dan niet van hem zijn? Het zou niet huis, van hem niet zijn, van hem. inderdaad. Ja. Uh, we hebben ook gevraagd van wat is dan de verklaring... dat zo'n grote partij in het huis van Baden Hari ligt. Zij wilde daar verder uh, uh, geen toelichting op geven. Maar dit is eigenlijk wat ze ons gemeld heeft. Goed, Dirk, ja. uh, wanneer is uh, jullie uitzending? 26 september op uh, Nederland 2 bij. Brandpunt Reporter. Oké, okay. okay. Karo, Karo, programma TV. Uh, Brandpunt Reporter. Doping gevonden in het huis van kickboxer je Dankjewel. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Edmin, Ed, Edmin Buza, help ons, we zitten in Mardin gevangen... en weten niet wat ze van plan zijn. Deze tweet aan het ministerie van Buitenlandse Zaken... verstuurde activiste Alla Abdulfattah zondagmiddag. Samen met journalist Bud Wiggers werd zij opgepakt in Turkije. Ik heb begrepen dat uh, mevrouw Abdulfattah net is vrijgelaten... en ze is nu aan de telefoon. En ik krijg een duim omhoog, dus ze is daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, U bent weer vrij, uh, begrijp ik. Wat is er gebeurd de afgelopen 12 uur? Nou, heel veel. Uh, we zijn opgepakt onderweg terug naar, uh, naar Turkije. En uh, dat is wel dramatisch gegaan. Uh, uh, op een gegeven moment zijn we van de ene plek naar de andere gestuurd, ondervraagd. En uh, ja, het is gisteren, gisteren uh, 12 uur, uh, zaten we in de Maar ja. Met uh, allerlei ondervragingen en uh, ja, wat, alles bekeken. Wat deed u daar? Wat deed ik daar? Ja, wat, ja, wat ik, was de uh, reden van uw bezoek aan dat uh, grensgebied? Ik, uh, ik was in Syrië. Uh, ik was al een paar dagen in Syrië, in het Furisch gebied. Um, uh, enerzijds om mijn ouders uh, te bezoeken, en uh, anderzijds uh, om uh, samen met de. Uh, Vliegers hebben een rapportage te maken over het gebied. Omdat ook van alles gaande is. Er zijn gevechten daar. En die komen ook niet zo goed in beeld. Nu begrijpen we ook waarom dat niet gebeurt. Omdat het ook zo moeilijk is om het land in en uit te gaan, met name vanuit Turkije het Koerdisch gebied in te gaan. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Nee, bent u dan legaal of illegaal de grens overgegaan? Nou, ik ben natuurlijk wel legaal Turkije ingekomen, uh, maar illegaal uh, naar Syrië gegaan. Uh, we hebben eerst natuurlijk onderzocht of er mogelijkheid is om legaal de grens over te gaan, maar dat was niet mogelijk. Dat is alleen maar mogelijk bij Kilis en bij Babenhawa. Dat is uh, zeg maar uh, uh, de, uh, de oostkant uh, of de westkant van Syrië. Ja, daar hebben wij niks te zoeken, uh, uh, want binnen Syrië kan je hem sowieso niet, niet uh, makkelijk verplaatsen. Syrië is verdeeld in allerlei uh, groeperingen en ja. als je van de ene goed naar de andere gaat, dan uh, loop je zeker wel gevaar. U reisde samen met de journalist Bid Wiggers. Uh, als het goed is, hebben we die ook aan de telefoon. Uh, meneer Wiggers. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U zit nog vast. Ja, ik zit op dit moment nog vast. Uh, ik ben net weer uit mijn cel gehaald en uh, ja, geïnterviewd door zes mensen van de Turkse inlichtingendienst. Uh, ja, die me allemaal vragen stelden over de reden van het bezoek en waarom ik uh, naar het gebied ben gegaan. Maar u mag blijkbaar wel uw mobiele telefoon uh, houden en gebruiken. Ja, en uh, ja, ik denk dat, daar, uh, ja, dat we daar in Nederland erg hun best voor hebben gedaan. Ik heb nu ook een aantal keren vanochtend contact gehad met uh, de ambassade in Turkije. En ja, die, die zijn heel hard bezig om te kijken wat de mogelijkheden voor mij zijn. Wat willen ze vooral van u weten? Uh, nou ja met wie we gesproken hebben en uh, hoe dat dan precies gegaan is. En uh, met name hoe, uh, ja, hoe wij ook het land binnen zijn gekomen. Het rare is dat er in dat gebied al meer dan twee jaar honderden, zo niet duizenden journalisten de grens overtrekken met Syrië vanuit Turkije. Waarom hebben ze u eruit gepikt? Heeft u daar enig nou, idee ja, van? Ja, ik denk dat wij uh, ja, verraden zijn door mensen van binnen uit de stad. En ik denk dat, er, uh, dat wij heel goed in de gaten zijn gehouden. En het is op dit moment toch wel redelijk gespannen ook in de stad en de situatie. Omdat de gevechten ook telkens dichterbij komen. Maar bent u de grens overgestoken in een gebied waar dat normaal niet gebeurt? Met andere woorden, collega journalisten kiezen een andere stad? Uh, nou ja, er zijn nog weinig mensen die uh, in het Koerdische gebied zijn geweest. Uh, de meeste, meeste journalist, collega-journalisten die gaan uh, via Kilis naar binnen. Maar dat was in dit geval ja, onmogelijk... Uh, omdat je dan van, het, uh, ja, zeg maar van de islamitische kant naar de koerdische kant moet gaan. En ja, dat levert heel veel problemen op. En uh, dat risico was te groot. Wat was de insteek van het verhaal dat u aan het maken was... met uh, mevrouw Allah Abdul uh, De insteek was om... zij uh, wilden heel graag afscheid nemen van de stad... Uh, zij is daar opgegroeid. Uh, zij heeft daar uh, jaren van haar leven doorgebracht. En uh, de gevechten komen uh, steeds dichterbij, zoals ik net al zei. En uh, het was haar ook eigenlijk een beetje een afscheid van de stad. Want ja, misschien wordt het een tweede cousin en uh, dat is een st stadje dat dicht, dichter bij Libanon is en dat helemaal vernieuwd is. Of een tweede Holmes. En ja, om de stad nog één keer te zien zoals het dan vroeger was. Uh, was dat ook de aanleiding voor de reportage? Werd u op de grens gearresteerd of uh, in de stad zelf, toen u door Kea binnen was? Uh, nee, we werden gearresteerd op een veldje, waar daar een veld. We hebben eerst een stukje moeten lopen door, door weilanden. En op een gegeven moment werd er gezegd dat daar allemaal mijnen zouden liggen. Uh, en dat we daar heel goed moesten uitkijken. En dat hebben we ook gedaan. Uh, alleen op een gegeven moment kwam er een voertuig. ...waar allemaal soldaten uitkwamen... ...die uh, ons al te naar de grond duwden... ...en daarna in dezelfde wagen uh, naar een kazerne brachten. Bent u optimistisch over uw eigen vrijlating? Op korte termijn? Uh, jawel. Ik heb daar hele goede hoop op. Uh, wordt... Van alle kanten uh, uh, wordt er hard aan gewerkt. En uh, ja, ik ben heel blij uh, voor uh, Anna uh, dat, ze, dat, dat zij nu vrij is. En uh, dat was eigenlijk ook een van de ja, belangrijke punten. Ik bedoel, ik redde hier wel. En, uh, maar ja, het belangrijkste was dat zij vrij kwam. En dat is gebeurd. En dat is allemaal hartstikke positief. Meneer Wiggers, dank u wel. Bud Wiggers was dat vanuit het grensgebied Syrië-Turkije. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Nieuws, dat u het bijzonder interesseert. Een elfjarig ventje uit Groningen gaat voetballen in de jeugdopleiding van FC Barcelona. Mag je zulke jonge kinderen al binden aan een profvoetbalclub? Roberto Branco Martins van ProAgent, de belangenvereniging voor voetbalmakelaars, heeft het antwoord. Zo'n internationale overschrijving, zoals het heet, voor spelers die jonger zijn dan, uh, dan 16 jaar. Het zou alleen maar kunnen op grond van twee voorwaarden feitelijk. ...als de overschrijving, dus de verhuizing van die jongen naar Spanje... ...te maken heeft met het feit dat zijn hele gezin verhuist. En een tweede mogelijkheid zou zijn, als het dus binnen de Europese Unie is... ...als de afstand tot de grens... Of tot door de plek waar hij dan voetbalt maximaal 100 kilometer is, of dat hij 50 kilometer van de grens woont. Dus heel concreet in dit geval, hij zou bij Barcelona mogen gaan voetballen in de jeugdopleiding, als zijn ouders daar een, een baan aangeboden krijgen. Een arbeidsovereenkomst die kan pas aangeboden worden vanaf 16 jaar. En uh, vanaf 16 jaar geldt er wel in het internationale voetbal een maximumduur van drie jaar. Dus de speler van 16 die mag je een maximale contract van drie jaar aanbieden. En uh, vanaf hun achttiende mag er een contract van vijf jaar worden aangeboden. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar biddinghuizen. Daar is onze verslaggeefster Marielle Beers. Op de camping van Lowlands, die langzaam leeg begint te lopen... hier bij een Chevrolet met een open motorkap. En dat betekent vaak niet veel goeds, hè? Nee, dat klopt. Wat is er aan de hand? Nou, wil hij wilde niet starten vanochtend. En waar moeten jullie zo naartoe? Wij moeten naar uh, de kop van Noord-Holland. Dus, uh, dan is het wel fijn als hij maar... nog rijdt. Als hij nog rijdt, ja, dat zou mooi zijn. En gelukkig is daar dan Henk fixen van de AWB. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. In de gele wegen auto. Ja, inderdaad. En u ziet meteen wat er aan de hand is? Ja, ik heb even de startkabels aangesloten en ik zie meteen dat de accu leeg is. En die ga ik nu eerst even een beetje opladen, want die was echt helemaal leeg. En daarna gaan we hem aan de gang maken dat hij weer rijden kan. Hij is nu aan het werk dus? Ja, hij is nu aan het opladen. U kunt eventjes een praatje met mij maken dan, denk U ik. Kan het, ik hier. Uh, want de ANWB die staat dit jaar met zes wagens hier ja. op het Lowlands terrein. Ja, dat doen we elk jaar. Het heeft meer te maken met het feit dat alle toegangswegen nu uitgangen geworden zijn. Dus als wij buiten het terrein staan, komen we nooit meer het terrein op. Dus vandaar dat we op alle parkeerplaatsen hier op het terrein met een weeg gaan staan. Zodat we niet meer trein terrein af hoeven en ook niet meer het he <coughs> trein op moeten. Dus het is eigenlijk vooral heel erg praktisch? Ja, vooral praktisch, ja. Want de Wegenwacht wordt nog wel eens ingeroepen hier? Ja, dat gebeurt regelmatig. En meestal is het zo dat ze bellen met de alarmcentrale en dan doorgeven dan krijgen wij een pechgeval. Maar als ik hier vandaan naar de andere kant van het terrein moet, kom ik al vier man tegen. Dus dat is geen optie. Er staat gewoon een Wegenwacht en iemand die hem ziet staan, die roept hem maar aan en dan uh, komt hij naar hem toe. Want wij uh, stonden hier, dit is uw blok, Hier ja. dit, dit stuk van de camping en deze meneer... Uh... Die zei meteen van, hé, hey, heeft u wel een klant? Ja. Nee, stap maar in. Nou, en daar zijn we dan. Ja, hoe, lang, hoe lang heeft hij nog nodig om op te laden? Een minuutje of twee, drie nog. Dan start hij uh, in ieder geval genoeg om, om te kunnen starten. Um, dit is dus een klassiek voorbeeld, hè? Ja, auto die we ja. niet wil starten. Zijn er nog meer van dat soort dingen die vaak voorkomen? Um, sleutels uh, verloren, of sleutels in auto. Dat uh, heeft u ook meegemaakt, uh, hè? Dat had ik vorig jaar. <laughs> Ja, dat zijn meer de klassieke dingen die voorkomen. En, uh, ja, een lekker band of zo, dat soort dingen. Ja, eigenlijk de meest, meest voor rare voorkomende dingen. Want hier dat zijn meestal een beetje auto's die normaal nooit zo ver rijden. Of van ja, we de zagen uitkomen. net een soort partybus met een ja. dakterras met grote speakers erop. Ja, en, ja. Een ouderwetse Duitse ambulance. Ja. Een busje waarvan ik dacht, met die uitlaat wordt je sowieso van de weg gehaald. <laughs> ja, goed, als je liefhebber van oldtimers bent, dan moet je hierheen komen. Want je komt hier echt van alles tegen. En ook uh, alle soorten leuke mensen ook. Want vooral dit festival is altijd een heel relaxe sfeer. Er zijn ook wel eens van die uh, zone feesten. Nou, dat is een beetje minder. Maar deze minder vind vindt altijd geweldig. En dat is een uh, fantastisch sfeertje altijd. Elk jaar weer. En het is nog droog ook. Het is nu nog droog. Uh, u zegt met andere festivals. Is dit niet het enige festival waar de AMB staat? Nee. Uh, dit is het enige festival waarbij we continu aanwezig zijn. Omdat het eigenlijk het grootste festival is die er houden wordt. En ook het meeste werk vanaf komt. Want je hebt al andere feesten, maar dat zijn vaak eendagsfeesten. Dus die staan maar één dagje en dan gaan ze weg. Maar dit is echt drie dagen. En sta je drie dagen met de licht aan, ja, dan is de accu echt helemaal leeg. Zou dat uh, het geval kunnen zijn geweest? Licht aan laten staan? Nou, de lichten stonden niet aan, maar de lichtjes binnen. En zo had je laders die binnen eraan lagen. En ik denk dat dat het wel is geweest. Want hoe oud is deze auto? Deze is van uh, 1982 kijk, ja. ja. die is ouder dan Lolens. Inderdaad, en hij is nog wegenbelastingvrij. Nog wel. Ja. Nog wel ja, en, dus en wat in. denkt u, zou, zou die kunnen starten nu? Zullen we het kijk. proberen? Ja. Spannend, zeg. <laughs> nou, dan gaat-ie. Even wachten. Ja, doe maar. Kijk, deze meneer kan weer volgas naar huis. Die doet het weer. Hij moet hem even niet uitzetten natuurlijk. Want daar is het nog niet helemaal vol. Maar hij kan in ieder thuiskomen. En daar zijn we voor. Zo is dat. Hij deed het weer. Marielle Beers vanuit Biddinghuizen. Zo meteen de Indiase politie gaat letterlijk overlijken. lijken. Maar nu eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag... 2008. Dus beginnen we weer met Anki, want dat is het nieuws van de dag. Nederland rekende op Anki. en Anki kon rekenen op Salinero. Op deze dag, 19 augustus in 2008, wint Amazone Anki van Gunsven voor de derde keer op rij de gouden medaille op de Olympische Spelen. De drievoudig Olympisch kampioen heeft de meeste Olympische medailles voor Nederland in de sportgeschiedenis behaald. Omdat het daar zo warm was, was onze wedstrijd altijd s'avonds laat... Dus ik uh, stond eigenlijk niet één ochtend voor tien uur op. Omdat uh, ja, meestal de trainingen s'avonds pas uh, laat begonnen. En ik ook elke avond pas om twaalf uur of om één uur klaar was. Dus uh, ook die dag rond tien uur uh, opgestaan. En uh, eerst een beetje ja, toch de dag heel relaxed uh, doorgebracht. Met een beetje met mijn eigen kinderen waren mee. Zwembad, een beetje uit de zon, een beetje relaxen. En toen uh, ja, toch redelijk op tijd om vijf uur of zo naar stal om vast uh, een beetje mentaal voor te bereiden op wat er die avond allemaal ging gebeuren. Het was nog nooit iemand gelukt drie uh, gouden medailles op rij te halen bij uh, de dressuur op drie verschillende Olympiades. Dus ik dacht, ja, waarom zou het bij mij dan wel lukken? En uh, ja, de eerste dag ging het ook niet goed. Uh, de tweede dag uh, was het ook niet goed genoeg, maar uh, ging mijn concurrent ook niet supergoed. Dus ik had wel, uh, ja, ik had al een reële kans. Maar ik had echt ontzettend last van stress uh, die hele week. Het was ook een hele lange week. Temperatuur was echt extreem. Heel hoge luchtvochtigheid. Ik vond het zelf ook heel Moeilijk inschatten hoe Salineo daarmee om zal gaan. Of hij wel fit genoeg zal blijven. Uh, ook in verband met die temperatuur. En die week duurde echt heel lang inderdaad. Wat kan Van Gunswem doen? Ook zij ging van de week de mist in. Ja, dit is Salineo zoals we hem kennen. De negens gieren van het scorebord af. Wat reed deze meid een ongelooflijke proef. Het was Sydney, het was Athene. En het wordt voor de derde keer een gouden medaille. Oh, ik had het echt niet geloven. Ik bedoel, ik ben echt deze week zo nerveus geweest. Ik ben nou nooit zo nerveus geweest. En ik dacht echt, oh het gaat vast niet lukken, het gaat vast niet lukken. En uh, ja, iedere keer toch maar weer rustig blijven. En uiteindelijk uh, wauw, ik kan het nog niet begrijpen. Sven, wat een sportvrouw, wat een prestatie zet die hier weer neer. Ja, ik vind het geweldig. Maar ja, ik heb natuurlijk ook uh, ja, heel veel uh, Olympiades meegereden, zeven stuks. Waarbij ik bij zes Olympische Spelen een medaille meegebracht heb. En dat is natuurlijk wel iets ook om heel erg trots op te zijn. En natuurlijk kun je als paardensporter wel iets langer mee. Maar uh, uh, het betekent ook dat ik uh, de goede paarden heb kunnen vinden. En dat ik uh, mijn paarden op de juiste manier uh, fit heb kunnen ...kunnen houden, op het juiste moment heb kunnen pieken, dus dat het hele plaatje eromheen uh, klopte. 2008 was echt het spannendste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan in een week. Uh, dat was wel de meest uh, stressvolle wedstrijd die ik ooit in mijn leven, denk ik, gereden heb.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 En wij gaan naar India, want daar gaat de politie letterlijk over lijken om geld te verdienen. Agenten zijn betrapt toen ze een lijk aan het dumpen waren in, de, in het heilige water van de gangers. Joeri Boom, goedemorgen. Hè? Ja, goedemorgen. Water. Jij bent onze correspondent in uh, New Delhi. Waarom doen politieagenten dat? Ja, dit is natuurlijk iets heel geks hè? en dit had ik helemaal nooit uh, bekend mogen worden van, van de politie... want. Die lijken spoelen aan. Dat is de laatste tijd geregeld gebeurd. Uh, tientallen lijken die aanspoelden uh, in het noordelijke deel van de, van de gangers. En mensen gaan dan vervolgens dus naar de politie. Om te zeggen, er is hier een lijk aangespoeld. En nou, nu blijkt, uh, is het de politie zelf die deze lijken in het water heeft gebracht. En dat doen ze om geld te verdienen. Want hoe verdienen ze daar geld aan dan? Um, nou, dat zit eigenlijk als volgt. In, in, in Nederland heb je ook een, een regeling voor mensen die uh, eigenlijk helemaal niets bezitten als zij overlijden. Dan uh, kan de gemeenschap... De staat of de gemeente ervoor zorgen dat zij toch een, uh, een, een, een mooie uitvaart krijgen. met de juiste rituelen. Dat heb je hier ook in dit uh, voornamelijk hindoeïstische India. Die laatste rituelen zijn ontzettend belangrijk hier, hè. Want je hebt de, de, de kringloop. Uh, van reïncarnatie en die moet je doorbreken en daar hoort bij dat als je gestorven bent dat je de juiste rituelen krijgt voordat je verbrand wordt, voordat je gecremeerd ja. wordt. Nou, arme mensen uh, worden in handen gesteld van de politie. De politie, als ze dood zijn, de politie krijgt uh, uh, uh, 2700 roepies om zo'n lichaam te verbranden. Dan moeten ze hout van kopen, et cetera, et cetera. Maar wat doet, doet deze politieofficier in dit uh, plaatsje? Die zegt tegen zijn ondergeschikte... hier heb je een beetje geld en zorg dat je van dat lichaam afkomt. Dan wordt het voor uh, 200 roepies op een bootje de gang is opgevaren... en daar losgelaten. En de rest van die 2700 roepies, dat is toch ongeveer een tiende maand salaris, steekt hij gewoon in zijn zak, per ja, lichaam. Hoe hebben ze dat uh, bewijs voor elkaar gekregen? Dat deze agenten of deze agent dat doet? Ja, het het is, en de corruptie is moeilijk vast te leggen... en er wordt wel eens wat gefilmd met mobiele telefoontjes... maar in dit geval is gewoon echt een tv-ploeg van NDTV... dat is een, een vrij goede, bekende zender hier... Uh, die, die is erop afgegaan, is aan de uh, oevers van de gangers gaan posten... en uh, vond dus twee uh, constables, twee, twee gewone, lagere uh, politieagenten... die met een lichaam aan het zeulen waren. En um, zij hebben vragen gesteld. En die, die, die, die, die mannen stonden op een gegeven moment zo onder druk... dat ze maar zeiden dat hun baas hen de opdracht gegeven heeft om dit te doen. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Oh, heel interessant overigens is ook dat er nog steeds eigenlijk niemand is geschorst. Er was eerst sprake van, maar er is nog niemand op normatief gesteld. Ja, want hoe wordt er dan op gereageerd Door op zo'n ja, corrupte agent die met lijken sleept? Nee, corruptie is wel heel vervelend. Er komt hier helaas veel voor. Maar je zou denken, als het dan ook nog gaat om, om, om, om lijken... en mensen hun laatste eer ontzeggen... dan wordt er wel heftig gereageerd. Maar dat valt ontzettend mee. Er wordt eigenlijk bijna niet op dit bericht gereageerd. Dat, dat kan komen, omdat het hier natuurlijk gaat... over mensen van heel lage kom af, van de allerlaagste kasten. Dus de mensen die echt helemaal niets hebben... Um, het zou ook kunnen zijn dat Indiërs langzamerhand wel gewend zijn geraakt aan dit soort ellendige verhalen over corruptie en, en schending van rechten. Dat zou natuurlijk al treurig zijn. Want uh, India is een van de meest corrupte landen ter wereld. Ja, het kan nog veel erger hoor, gelukkig. Uh, India staat ergens uh, op plaats dag 94 van de 176 landen uit de Transparency International Index. Dat is om bedrijven wat corruptie in kaart probeert te brengen. Um, maar er is hier veel corruptie, vooral als ik mijn Indiaanse vrienden uh, mag geloven en de media bij de politie. Ikzelf heb er minder last van. Uh, want ik zie er helemaal niet India's uit. En dan, dan, uh, als ik word aangehouden, dan weet ik vaak met praten toch wel zonder betalen gewoon weer weg te komen. Maar de meeste burgers, die moeten gewoon dokken. Als ze worden aangehouden voor wat voor overtreding dan ook. Ja, dat is wat ik hoor van, uh, van Indiaanse vrienden. En wat er ook gebeurt, is dat burgers wel erg snel hun portemonnee trekken. Ik, vind dat je, uh, ik ben hier een gast en ik doe dat niet. Ik doe er niet aan mee. Nou ja, Vrijders, het, het is waarschijnlijk goedkoper om die agent af te kopen dan om een boete te betalen. Neem ik aan. Dat dat is absoluut waar, dat is absoluut waar. En ik, een van mijn vrienden vertelde ook dat het een kwestie van opvoeding is. Dus niet, niet alleen goedkoper, zeker zo eerder, maar het is ook zo, ja, je leert van jongs af aan dat dat de makkelijkste manier is om weg te komen. He, ook bij overheidsinstanties kun je even snel iets geregeld krijgen door een bepaald bedrag uh, aan iemand te geven blijkbaar. En, en ja, daardoor neemt het een hele grote vlucht. Je hebt het bij de politie, bij de andere overheden, maar ook in het bedrijfsleven. Ja, duidelijk ja. is dus dat uh, er niet op korte termijn een einde aan die corruptie zal komen... ook al wordt er nu met lijken gesleept door politieagenten. Dat lijkt, uh, dat is duidelijk. Ja, helaas. Goed. Joeri Boom was dat, onze correspondent in India... Wij zijn bijna gekomen aan het einde van het eerste half uur. Caro's Goedemorgen Nederland. Na uur zijn we terug en dan gaan we praten over hoe je geld kunt besparen. Heel veel geld zelfs. Gezinnen zouden 1600 euro per jaar kunnen besparen als je gewoon een beetje zuiniger leeft. En dan gaat het om verzekeringen, om beter en nuttiger boodschappen te doen. En ga zo maar door. Blijf luisteren, wij zijn terug direct na tien uur.